manuel en gasten in het midden. Shalom. Ik zou met u willen spreken over de vraag van de discipel aan Yeshua. De vraag waarom hij in gelijkenissen sprak. Die vraag die, die komt niet één keer in de Bijbel voor. Ik beperk mij hoofdzakelijk tot, of eigenlijk helemaal... Tot de gelijkenissen zoals ze in, uh, in Matthäus 13 staan. In Matthäus 13 staan ze in een volgorde en zijn ze gerangschikt zoals ze nergens anders gerangschikt staan. zijn er zeven. En nu is het niet mijn bedoeling om die allemaal de revue te laten passeren. Maar wel om ze in een kader te zetten. Of anders gezegd, te kijken in welke... Context, dat ze door Yeshua zijn uitgesproken. en welke betekenis dat ze daardoor krijgen. En dan noem ik er zo af en toe wel eentje en ik licht er ook wel een aspect uit. Maar niet veel meer dan dat. Je kan er vier noemen van de zeven uit uh, Matthäus 13, of 3 of 2. Begin met de gelijkenis van de zaaier. Eerst wil ik ingaan op. Uh, ...op het spreken in gelijkenissen in het algemeen. De Jezus spreekt vaak door middel van gelijkenissen... ...en op de vraag waarom hij dat doet... ...wordt er vaak verteld dat hij dat doet om iets duidelijk te maken. Neem bijvoorbeeld de gelijkenis aan het eind van de bergreden... ...waar Jezior dan zegt... ...nou, wie mijn woorden hoort en ze ook doet... ...die zal vergeleken worden met een wijze bouwer... Die op steen, op de rots bouwt. In tegenstelling tot uh, een man, die, iemand die die woorden ook hoort. en ze vervolgens niet doet. dat is een bouwer op het zand. en dat moet je zeker in het oosten niet doen. Dat is ook een, een gelijkenis, zou je kunnen zeggen. En die verheldert. die maakt dus duidelijk wat iemand bedoelt. Is dat in Matthäus 13, bij die zeven gelijkenissen, ook zo? Stelt u zich voor, ik wil iets aan u uitleggen en ik leg het niet goed uit, dus u begrijpt het niet. Als ik dan een geduldig mannetje zou zijn, dan leg ik het aan u nog een keer uit. Misschien van met, uit een andere invalshoek, of ik neem een voorbeeld, een gelijkenis. En dat doe ik dan net zo lang, totdat u het begrijpt. Dan maak ik dus gebruik van een voorbeeld, of een tweede uitleg vanuit, vanuit een, andere, een andere benadering, met de bedoeling dat u het alsnog snapt. Daarom doe ik het dus. Omdat u het niet snapt, leg ik het nog een keer uit en ik gebruik een voorbeeld. En het mooiste is natuurlijk als ik dat doe met een beeld, ja, een aanschouwelijk beeld, dat voor iedereen herkenbaar is. Nou, dan nu de vraag of dat in de gelijkenissen van vanmorgen in Matthäus 13 ook het geval is. Wat denkt u? Het antwoord is volkomen onlogisch, is namelijk nee. Yeshua vertelt die gelijkenissen niet aan de Joden om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Terwijl hij wel, zeker in de eerste gelijkenis van de zaaier, een overbekend beeld gebruikt. Dat, dat kennen ze wel. Als ze daar aan de oever zitten en Jezus spreekt die gelijkenissen vanaf het meer, vanaf de zee, dan hoeven ze bij wijze van spreken een hoofd maar te draaien en dan zien ze dat beeld al voor zich van die boer. Maar ze begrijpen het niet. En misschien zegt u, ja dat wist ik al wel eigenlijk. Nou oké, okay. maar dan is de vraag op, op mijn beurt, hebt u daarna geen moeite mee? Want dat is toch vreemd, dat verwacht je toch niet, wat zit daar dan achter? Want het lag toch juist in zijn missie om het koninkrijk der hemelen, zoals Matthijs het steeds noemt, te laten zien en niet om het verborgen te houden. De wonderen en tekenen die waren een manifestatie van zijn koninkrijk. Nou hiermee ben ik dan aangekomen bij de kernvraag, het kernpunt van, van de woorden van de tekst van vanmorgen. Uh, Namelijk die vraag van de discipelen die ik al eerder noemde. Waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En het antwoord van Yeshua daarop is het volgende. Ik zal het lezen, de meeste teksten die ik lees zijn uit Matthäus 12 en 13. Als u dat weten, een heel enkele keer een ander uit Jezaja. Die wordt zelfs ook nog in, hoofd, in Matthäus 13 genoemd. Nou, Het antwoord van Yeshua op die vraag is dit. Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen... Maar aan hen, de scharen, en hun leiders, is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden. En hij zal overvloedig hebben. Maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden. Zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen. Omdat ze niet zien, ook al zien zij. En niet horen, ook al horen zij. En ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld. Die zegt... Met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Want het hart van dit volk is vet geworden. En ze hebben met de oren slecht gehoord. En hun ogen hebben ze dicht gedaan. Opdat ze niet op enig moment met de ogen zouden zien. En met de oren horen. En met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren. En ik hen zou genezen. Zo staat het er gewoon. En diezelfde vraag wordt ook bij Marcus ergens gesteld. En daar klinkt het antwoord eigenlijk nog scherper zou je kunnen zeggen. Waarom spreekt hij in gelijkenissen? Opdat zij niet zullen horen en verstaan. Dus met het doel dat. En dat is dus hetzelfde als dat heeft. zegt, van, ik doe het gewoon met opzet. Op deze manier, met gelijkenissen, om het voor hem verborgen te houden. Nou, dat is dus iets heel iets anders dan een voorbeeld geven van om het iemand, dichterbij iemand te komen en het hem uit te leggen zodat hij het snapt. Opzettelijk spreekt Jezus voor de scharen en hun herders, dat moeten we niet vergeten, in raadselen. Ze luisteren, ze horen, ze hebben hun oren open, ze hebben hun ogen open. Ze kunnen nazeggen wat er verteld wordt. Niemand vraagt, vertel het eens even na, zal ik zijn in zachtmoedige van geest. Wordt perfect nagezegd, maar toch, het gaat niet verder dan de oren. We zijn het zo weer vergeten, zoals het kan gebeuren. Je bent ergens mee bezig in de radio, staat aan, je hoort het nieuws. Oh ja, je zegt, oh wat erg toch, vreselijk. En, uh, nou, ja. Maar je oren staan er niet naar of je hoofd staat er niet naar nieuws is weer voorbij en die gaat weer verder met waar je mee bezig was. En nou ja, je bent het eigenlijk zo weer vergeten. Het was geen nieuws waar je op zat te wachten. Zo is het hier ook. Maar waarom gaat Jezus hier zo te werk? En hoe kunnen we zijn antwoord op de vraag van de discipelen verklaren? Maar nou, daarvoor gaan we eerst eens letten op de context van deze gelijkenissen. Het verband waarin ze staan. Wat, wat gaat daar aan vooraf? Hoe hoe komt het tot die situatie? Nou, aan Matthäus 13 gaat Matthäus 12 vooraf, dat kunt u ook bedenken. Dat is een lang hoofdstuk met vier incidenten. De eerste incident is het aardepluk op de sabbat. De tweede is de genezing op de sabbat. De derde is Jezus en Beelzebul staat er boven het kopje. Dat is een twistgesprek door wie Jezus een wonder en tekenen doet. En de vierde, het vierde incident is de vraag om een teken. En, en in het midden. In het midden van die vier incidenten, daar wordt dan gesproken over, dat is eigenlijk een heel rustig stukje, ja een rustig stukje in die zin, daar zijn die fariseeën even weg en eh, daar geneest Yeshua zieke en daar wordt bevestigd dat hij dus de komende Messias is, zijn roeping als de knecht des Heren. Het is, je zou kunnen zeggen dat kleine stukje is even een stukje vlak land tussen een zware bergetappe, even geen farisee op de loer. En in alle vier, die genoemde incidenten, lezen we dat de fariseeën in het geweer komen. Ze komen in actie op een negatieve manier. Ze verzetten zich. Bij het eerste incident, aarde plukken, uh, staat er, maar toen de fariseeën dit zagen, en bij het tweede, die genezing op de Sabbat, uh, maar, of, en de fariseeën gingen heen en spanden tegen hem samen. En bij de derde, dus dat twistgesprek door wie Jezus een wonder deed. Ja, die doet het bij Elzebouw. Dat was na de genezing van een... een ook na een genezing was dat. Een, een bezetene die ook nog blind en stom was. En dan zegt ze, maar de fariseeën hoorden het en... En bij de vierde, de vraag om het teken. Toen antwoordden hem enige schriftgeleerden en fariseeën... En dan volgt de vraag om een teken. Nou, deze, deze laatste vraag die klinkt wat onschuldig, maar die is even, even negatief als de rest. En ze getuigen allemaal van massief verzet en ongeloof. En ze gaan zelfs zo ver in dat twistgesprek dat ze het werk van de Heilige Geest eigenlijk het werk van de duivel noemen. En waarop Yeshua, Yeshua hen te verstaan geeft dat de lastering van de geest een zonde is die niet vergeven zal worden. Adderen en een boos geslacht. Het zijn geen streelende woorden, het zijn vernietigende woorden... die hij hun toevoegt. Die term adderengebroed, moet ik even uitleggen... die hebben we wel eerder gehoord bij Johannes... en later nog wel een keer, door de Heer Jezus gebruikt. Met die term adderengebroed worden die fariseeën, schriftgeleerden... vergeleken met addertjes die de akker ontvluchten, als die wordt afgebrand na de oogst. Dan, dan wordt ze te heet en dan voor het vuur uit vluchten ze. Dat dit de achtergrond is van het gebruik van dit beeld, dat blijkt ook wanneer Jezus later, in Matthäus 23, van de fariseeën en wetgeleerden zegt, dat zij als adderen gebroed aan de veroordeling tot de hel willen ontkomen. Het gaat dus niet om een, om een minachtend scheldwoord... Voor farizeeën, maar om een, eigenlijk een beeldende typering van hun gedrag. Ze denken het oordeel van de mensen wel te zullen ontlopen. Maar ja, waar is dat op gebaseerd? Goed, het is intussen duidelijk dat hier in Matthäus 12 dat het daar gaat om een keiharde confrontatie tussen de Joodse leiders en Yeshua. Fariseeën en consorten. Ja, ze zijn er niet op uit om achter de waarheid te komen, of van hun twijfel verlost te worden, om eh, zekerheid te hebben over zijn afkomst. Maar daar is hier helemaal geen sprake van. Ze zijn alleen maar bezig in blinde haat, met het, doel, het vooropgezette doel Yeshua onderuit te halen en hem straks ter dood te brengen of ter dood te kunnen laten brengen. En het is hier dat hun weerstand, hun verzet tot een climax komt. Nou, dat gaat dus vooraf aan Matthäus 13. Een radicale, boosaardige afwijzing van Yeshua als de Messias. De beslissing is eigenlijk gevallen, weg met hem. En in het licht van deze sfeer, en deze gebeurtenissen, lezen we dan gelijk in het volgende hoofdstuk, 13. Op die dag ging Jezus het huis uit en zat bij de zee. Die eerste zin is veelzeggend. Heel anders dan bijvoorbeeld: De volgende dag of na twee dagen ging hij met zijn discipelen, nou ja, naar Betanië, naar Jeruzalem. Nee. Op die dag, dezelfde dag dus nog, gaat Jezus weg. Het gesprek met de farizeeën, als je het nog een gesprek kunt noemen, is afgelopen. Hij trekt zijn conclusies. Zou je kunnen zeggen, en hij gaat het huis uit. Een uitdrukking, ik weet niet of hij in huis was. Of als er veel mensen zijn, dan zal hij buiten hebben gestaan, maar goed. Hij trekt zijn conclusies, zou je kunnen zeggen, en hij gaat het huis uit. Weg bij hen. En, vervolgens, hij zat bij de zee. Wat gebeurt hier? Wat denkt u? Gaat hier de wissel om? En volgt Yeshua vanaf nu een ander spoor? Staan we hier op een kruispunt in de heilsgeschiedenis? Op een keerpunt in de bediening van Yeshua? Vinden we hier wat hij in een andere gelijkenis duidelijk maakt? Het koninkrijk zal van u worden weggenomen en aan een ander volk gegeven worden. Dat wel vruchten laat zien. Hij verliet het huis en zat bij de zee. We zien het tafereel voor ons. En alles wat hij daar bij de zee en op het meer... Verteld gaat langs hen heen, het gaat aan hun oren voorbij. Wat op zee wordt verteld, komt niet aan land. Horen ze dan niet goed daar op de oever? De mensen van de vorige dag, de scharen met hun leiders. Het volk waar Yeshua van zegt dat ze wel oren hebben, maar toch niet horen en ook niet zien. Het is zijn, het is zijn eigen volk, Israël. Maar nadat ze zo'n onverzettelijke houding hebben getoond, onverzoenlijk, sprak Yeshua voor hen en niet voor zijn discipelen onbegrijpelijke taal. En hier gaat een andere profetie, een oude profetie van Jesaja, Isaiah, Isaiah 6, waar ook heel veel beloften in staan, zoals vanmorgen nog gezegd is, maar dit staat er ook. Isaiah 6, vers 9 tot 10, die lees ik ook voor, die wordt ook door. Isjoa geciteerd in dit verband hier. Ga heen en zeg tot dit volk... Horende hoort, maar verstaat niet. en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart van dit volk vet. En maak hun oren zwaar en sluit hun ogen. Opdat het niet ziet met zijn ogen... Nog met zijn oren horen... Nog met zijn hart versta... Nog zich bekeren... En hij het genezen. En er is nog een oudere profetie... Die niet hetzelfde is, maar... Ja, als je die leest dan zeg je deze profetie van Zaaien komt niet uit de lucht vallen dat, dat is eigenlijk vlak voordat het volk het land het beloofde land intrekt en dan is, vertelt Mozes dat dat ze geen hart hebben om te begrijpen dat God hun dat niet gegeven heeft een hart of ogen om te zien oren om te horen om zich bewust te worden van de geestelijke betekenis van wat zij allemaal meemaken dus ja dan kun je zeggen, ja, die, die van Isaiah is niet helemaal nieuw, nou goed. Maar vaak heb ik gedacht, dat kan toch niet wat hier gebeurt. Dat is toch niet eerlijk. Ze kunnen niet zien en ze kunnen niet horen. Want hun ogen en hun oren zijn geblokkeerd. En Isaiah moet daar nog een zijn schepje bovenop doen. Ik vraag me af, ja, wat moet hij nou preken? Dan zijn ze toch kansloos. En toch wordt het hun verweten hoe kan God zijn profeet nu ooit een dergelijke opdracht, een, een, ja, een verhardingsopdracht geven? Dat staat haaks op hoe wij God kennen en uh, hoe wij hem willen kennen. In de Bijbel wordt van God gezegd dat hij langmoedig is en geduldig. En dat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Maar hoe, hoe kan God hier tegen Isaiah precies het omgekeerde zeggen? Zo'n opdracht. Ja, die is op zijn minst aanstootgevend. Nou, blijkbaar vonden dat ook de vertalers van de Septuagint. Want daarin is de aanstoot in feite weggenomen... ...door de opdracht te veranderen in de constatering van... ...nou ja, ze zijn zo. Je moet niet preken dat ze nog erger worden. Nee, ze zijn zo. Want het hart van dit volk is vet geworden... ...en hun oren zijn hardhorend geworden... ...en hun ogen hebben ze toegesloten... Opdat ze niet zien met hun ogen en met hun oren niet horen en met hun hart niet verstaan en zich bekeren en ik hen zou genezen. Ik denk dat dat ook wel waar is, maar die hebben dat echt dat scherp, dat aanstootgevende, op andere plaatsen van die tekst, dat hebben ze eruit gelaten. Maar Jezaja zelf, die moet hun ogen, ja, zeg maar, dicht plakken en hun oren dicht stoppen. Zijn prediking moet dus een averechts effect hebben. Het oordeel bestaat namelijk hierin dat Israël wordt overgegeven aan zijn eigen zonde. We hebben net gehoord, er zijn tachtig beloften van Israël herstel en zo en nog veel meer. En die, die zijn er ook en die sla ik ook niet over. Althans, ik noem ze niet alle 80. maar dit gebeurt ook allemaal. Hè? Gods volk wilde niet horen. Nou, nu komt er een periode dat ze niet kunnen horen. Dat ze niet zullen... Kunnen horen. Ze willen zich niet bekeren en er komt er nu een periode waarin ze dat niet meer kunnen. Volgens het principe, wie niet heeft, ook wat hij heeft, zal hem ontnomen worden. En al met al is dit natuurlijk best huiveringwekkend. Dat het blijkbaar zover kan komen dat God besluit om de mensen op een gegeven moment maar over te geven aan hun eigen zonden. Dat hij ze dwingt om nu helemaal op hun zelf gekozen wegen door te gaan. Tot het einde toe. Daar staan meer voorbeelden van in de Bijbel. Jezajas prediking zal dus Gods instrument zijn om Israëls onbekeerlijkheid in al zijn scherpte zichtbaar te maken. Want God is vastbesloten om zijn oordeel te voltrekken. En die beslistheid die proef je ook in de afstandelijkheid waarmee God in dit visioen over Israël spreekt. God spreekt niet over mijn volk, maar tot twee keer toe over dit volk. En dat wijst terug naar het volk met onreine lippen waar Jezaja van gesproken had. Eigenlijk kun je zeggen dat hier Gods oordeel zich al voltrokken heeft. Met andere woorden... Keer op keer. En op heel directe wijze is Israël vanaf het begin op zijn gebrek aan geestelijk inzicht, aan geestelijke kracht. Dus, dus om te verstaan wat ze horen, gewezen. Keer op keer zijn ze erop gewezen. En dan volgt daar op een man in die profetie op een manier die aan sommige klaagliederen doet denken. De vraag van Jezaja... Hoe lang, heren, blijkbaar heeft Jezaja er moeite mee om te geloven dat Gods oordeel tegelijk ook zijn laatste woord zou zijn. Hij werpt zich hier dus op als voorbeelder voor zijn volk. Hoezeer het volk Gods oordeel ook verdiend heeft, eens moet er toch weer een moment van genade komen. Dat is natuurlijk een hele mooie vraag van Jezaja, maar vooral ook een een geloofsvraag dat spreekt een, een, een heel sterk geloof uit. Isaiah aanvaardt Gods beslissing om zijn volk te oordelen. Maar hij kan niet aanvaarden dat dit het enige is wat God te zeggen heeft. En de weg terug mag dan afgesloten zijn. Maar er moet toch ook ergens weer een weg verder gaan. En dan merk ik hierbij ook op, gemeente, dat Gods oordeel... Geen doel is in zichzelf, maar Gods oordeel heeft een doel. En we moeten bij oordeel ook denken aan gericht, waar het woord gerecht en recht in zit, dat God dingen recht zet. Jezaja zelf kijkt in elk geval verder dan het oordeel van de verharding. En hij stelt zijn hoop op God, die zich nu voor zijn volk verborgen houdt. Ergens moet de geschiedenis van Gods heil weer verder gaan. Want hij kan zich toch niet eindeloos voor zijn volk verborgen houden. Nou, aan dat geloof heeft Jezaja zich blijkbaar vastgehouden. Op de een of andere manier zal Gods genade overwinnen. Ook als die genade vanwege Gods heiligheid en Israël zondigheid... Alleen nog maar door het gericht heen zichtbaar kunnen worden. Heils historisch gezien is dat in ieder geval de boodschap van Jezaja 6. Op zijn vraag naar het hoe lang van die verharding vertelt God hoe zijn oordeel eerst volledig aan het volk voltrokken zal worden. En het is huiveringwekkend wat Jezaja dan allemaal te horen krijgt. Ik kan het allemaal niet meer. Je zou je lezen, het zal maar te lang duren. Maar uiteindelijk is het slechts een tronk die overblijft. En dat is niet zo erg hoopgevend, want dan moet je maar afwachten of er ooit nog iets uitkomt. Maar het is toch nog een tronk. Een tronk die overblijft kan weer een teken zijn van hoop en van een nieuw begin. Nou, deze tronk, staat er wel bij, zal een heilig zaad zijn. Dat wil zeggen dat er blijkbaar toch nog een rest van Gods volk behouden zal blijven. Als door vuur heen. Bovenal, denk ik, of denk ik, ziet het heilig zaad op de Messias. Die zou worden geboren uit en naar Jeruzalem teruggekeerd overblijfsel. Ook al is er dan geen weg terug meer. Isaiah mag geloven dat God wel verder gaat met zijn volk. Maar zijn genade blijkt alleen nog maar om te kunnen worden ontvangen door het oordeel heen. Ja, goed, dat heeft even tijd gevraagd, die profetie heet Jezaja 6. Maar het was wel nodig om het in het juiste licht te zetten. Wat hier door Jezus gezegd wordt op die vraag van de discipelen. En dat oordeel uit Jezaja 6 wordt niet zomaar opgegeven. Het duurt lang. Hier in Matthäus 13 duurt het nog steeds voort. En dan zijn we toch pakweg 800 jaar Verder naar Jezaja. Ook in Johannes 12 staat er iets over. Dat lees ik u ook voor. Johannes 12 vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, nogthans geloofden ze niet in hem. Opdat het woord van Jezaja, de profeet, dezelfde profetie weer, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heer, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heer geopenbaard? Daarom konden ze niet geloven dat Jezaja wederom gezegd heeft... Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Dat, is, dat lees je er wel steeds bij, en ik hen genezen, dat is Gods doel, dat zoekt God. Hij zoekt wel genezing. Dit zei Zaya toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Nochtans geloofden ook zelfs velen uit de overste in hem, maar omdat fariseeën wil, beleden zij het niet, opdat ze uit de synagoge niet zouden geworpen worden... Want ze hadden de eer der mensen meer lief dan de eer van God. Het thema, dit thema dus van die verharding, dat, dat komt steeds terug. De band blijft erop liggen. En ook later in de brieven uh, wordt die profetie verschillende keren herhaald. Herhaald, ja, niet opgeheven. Zevenmaal sloot God een verbond met zijn volk. Nog buiten het verbond van de wetten omgerekend. In Exodus 32, kwam pas langs bij een parasha, een paar weken geleden, Zem zegt de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie het is een halstarig volk. Nu dan, laat mij begaan. Dat zegt God tegen Mozes, laat mij begaan. Tegen een mens zegt hij dat, hou me niet tegen zodat mijn toon tegen hen ontbrandt en ik hen vernietig. Ja, Mozes kon hem dus blijkbaar tegenhouden, hij heeft het ook gedaan. En, maar goed, het volk zelf is, is geen verandering gekomen, het is allemaal hetzelfde gebleven. Goede, godvrezende koningen, die zijn er amper geweest, tien stammenrijk eigenlijk al helemaal niet. Continu traden profeten op, onophoudelijk klonken waarschuwingen, klaagzangen, treurige scenario's. Noem die profeten allemaal op, Jeremia, Ezekiel, Micha, Amos. De een na de ander. Straffen, gerichten, ballingschappen, verstrooiing en uitroeiing. Het is allemaal, het is allemaal gevolgd. Als je het leest, het is verschrikkelijk. En die waren allemaal het automatische gevolg van het negeren, van de oproepen... om tot God en zijn dienst terug te keren. Het gebeurt niet zomaar. En je verwachtte eigenlijk als je dat allemaal leest, dat ze toch wel ja, een gehoor aan zouden geven en tot God en zijn dienst terugkeren. Maar het gebeurde niet. Ja, hooguit voor even. En nog steeds is het niet veranderd. Die profetie van Jezaja 6, die zet zich voort tot op de dag van vandaag als een gericht van God, die het volk in haar staat van verblindheid laat. Inderdaad, het uitverkoren volk. Nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. En het zou te gronden zijn gegaan. Het zou al eeuwenlang niet meer hebben bestaan. Als, ja als wat? Als wij niet waren geweest? Christenen? Kerk? Of, als niet in het hart van elke Jood het verlangen naar Sion blijven branden... Maar dat klinkt al anders in ieder geval. Maar waar komt dat verlangen die vonk dan vandaan? Zou het kunnen dat Adonai die in hun hart heeft gelegd? Want wie zou dat anders op zich geweten willen hebben? Welk volk en welke natie op de hele wereld zou proberen een Jood naar Jeruzalem te lokken? Integendeel. Of misschien dit. Als er niet die eeuwenlange zucht van het overblijfsel was geweest, ach heren, hoe lang nog, die die belofte ook kende, zult u ons dan in eeuwigheid verstoten? Komt er dan nooit een eind aan? Zijn zij het dan geweest, die in navolging van de profeet de vlam, de hoop van Jacob schot, die hele treurige geschiedenis door hebben meegedragen? De woorden van hun stem, hun smekingen en hun klagen zijn nog steeds onder ons. We lezen ze in de psalmen bijvoorbeeld. En we nemen ze over en we dragen ze mee en we zingen ze verder. Dat smalle spoor is er ook altijd geweest. Het pad van de getrouwen naast het brede spoor van de verharding. Zou er dan nooit een kentering komen? Die kentering zou er wel komen. Maar wie gelooft het nog? dat het ooit zou gebeuren... Israël had in staat moeten zijn... om met het evangelie... naar de volkeren te gaan, de wereld in. Maar... uit de houding van de fariseeën... de herders... zien we dat dit totaal onmogelijk was. En dat... dat was de oorzaak... van de verharding die over hen kwam... die door Paulus... ergens wel een diepe slaap... dat klinkt toch anders... Toen Paulus een diepe slaap wordt genoemd. En daardoor, door die verharding, door die diepe slaap, heeft Israël zijn centrale plaats in Gods heilsplan voor de wereld verloren. Wat er tussen Matthäus 12 en 13 gebeurt, kunnen wij niet zomaar weglaten. Net zo min als wij de profetie van Jezaja weg kunnen poetsen. Dat gaat niet. Kun je niet buiten houden. De oorzaak van die verharding of diepe slaap die lag in het volk zelf. Was, daarom was er ook geen herstel te verwachten. Het antwoord op de vraag van de profeet, tot hoe lang, tot hoe lang, here, dat was dan ook heel zonde. Het is eigenlijk een eindeloze kringloop geworden van wanorde en verwoesting. Het is niet dat Israël kon doen, niet, om die wanorde te overwinnen. Het ging niet om uit eigen kracht daaruit te ontsnappen, want het was hun eigen gezindheid, het zat in hun eigen hart, in hun eigen vlees maar via de bediening van de apostel Paulus werd het geheimenis onthuld dat deze verharding beperkt zou zijn, zou worden tot een bepaald moment in de tijd. Even naar Romeinen 9 tot 11. Daar beschrijft Paulus de roeping van Israël als Gods volk. En hij beschrijft ook de redenen voor hun geestelijke mislukking, maar ook hun eindtijdse herstel. Wanneer het hele volk, het hele volk, met de messias verzoend zal worden. <clears throat> en hij wijst er dus op dat die verharding van het verbondsvolk niet permanent zou zijn. Dat Gods verbonden met Israël niet afgeschaft zijn. En dat er altijd een klein overblijfsel gelovige Israëlieten was dat de Heer heeft behaagd. En dat ook die, die functie had om die beloften, de geschiedenis door mee te dragen. De gouden draad van Gods belofte en trouw... door die hele geschiedenis heen... die is nooit geknapt. Maar om het gericht van Jesaja 6 te beëindigen... moet Israël zich bekeren. Israël, het fysieke volk. Ja? Want dan zal hij hen genezen. Daar wacht hij als het ware op, opdat ik hen zal genezen. Ik zal heen gaan... totdat zij zich schuldig kennen... En gemeente. Daar komen wij er toch wel goed vanaf. De hemel zal toch zeker blij zijn met ons christenen... ...bij wie het evangelie tenminste in goede handen is... ...en in goede aarde gevallen. Of lijken we misschien als twee druppels water op dit volk. Blazen we niet veel te hoog van de toren... ...met wat wij menen als kennis en inzicht verworven te hebben. Hebben we niet stug eeuwenlang... ...gods woord zitten verbeteren, tussen aanhalingstekens... Wij komen net zo goed uit die traditie en alleen al uit respect voor onze ouders en grootouders die ons naar beste weten hebben onderwezen en hebben laten onderwijzen, past het ons niet naar welke kant dan ook schimp, schimpscheuten en veroordelingen uit te delen. Dat zal alleen maar ook weer tot verblinding leiden en dat gaat heel makkelijk, heel makkelijk. Die fariseeën dat zijn niet van die vreemde jongens voor ons. En wat heeft de onthulling van het geheim met ons gedaan? De onthulling van het geheim, dat dus die diepe slaap op een gegeven moment ook ophoudt. Wat heeft dat met ons gedaan? Voor Paulus is het een heel groot wonder. Hij kan er gewoon niet over uit. Ik noem nog één tekst. God heeft en allen, ja ik kan er niet minder van maken, allen, in ongehoorzaamheid opgesloten, zegt hij, om zich over allen, over allen, te ontfermen. Dus een enorme ontknoping van, van dit bange raadsel, zeg maar. Wat al die eeuwen een vraag was geweest, dat wordt dan Paulus geopenbaard. En sindsdien is het dus bekend, weet de kerk het ook. Het zijn geen onduidelijke teksten, het zijn helder. Moeten we hieruit dan niet concluderen dat de kerk... Praten we nou maar niet over een ander, de kerk... Ondanks deze duidelijke onthulling van Paulus... ...zich daarvoor heeft afgesloten, eeuwenlang. En net als Israël horende doof en ziende blind is geweest. Op zijn eigen manier, op haar eigen manier. Met haar eigen verblinding, bedekking. In ieder geval ook op deze manier. We zien het niet, dus geloven we het niet. Maar het ging nog veel verder. Door afkerigheid, vijandschap misschien zelfs... ...werd de kerk verblind... En ik sluit niet uit dat ook de joden hier zelf ook nog wel medeschuldig aan zijn geweest. Maar in ieder geval, zo is er een ontwikkeling op gang gekomen die we kennen onder de naam verhuizingskategese vervangingstheologie, is misschien bekender. Kerk in de plaats van Israël, het is vanmorgen al genoemd. Met het logische gevolg dat alle teksten die op Israël betrekking hebben, op het fysieke Israël zowel op het volk als op het land, werden uitgelegd als betrekking hebbend op de kerk. En dat betekent dat talloze teksten en voorzeggingen vergeestelijk moesten worden. Waardoor er een bedekking over de waarheid ten aanzien van Israël kwam te liggen. En om die exegezen te verdedigen, kon het niet anders dan dat Israël het moest ontgelden in kerk en theologie... En we weten dat het rampzalige gevolgen heeft gehad. Ja, nu staan wij erachter, of we staan erin eigenlijk. En wij zien dat er een beweging is. Dat, dat God aan het werk is. Dat er een kentering gekomen is. Als we het tenminste willen zien. We willen zien dat Adonai een keer in hun lot heeft gebracht. En hen uit alle volken verzamelt, Dat de oogsttijd nabij is. Dat de vijgenboom weer uit gaat lopen. Wij zien het. Iedereen kan het zien. Wie het wil zien. Iets anders is of het ook wordt verstaan. En voor u, voor ons, is het misschien een vanzelfsprekende zaak. Dat Israël leeft en wederkeert. Is dus morgen nog gezegd van ja, sommige mensen die, die altijd in de kerk hebben gezeten, die denken misschien ja, het gaat hier eh, altijd maar over Israël. of Bijna altijd over Israël. Ja, daar moet je ook een beetje aan winnen. Dat klopt. Eh, maar wij vinden vreugde in die ontwikkeling, dat God zijn volk weer verzamelt en we zien uit naar het moment van de wegneming van de bedekking op grote schaal. Maar, goede vrienden, wat te denken van een demonstratie in ons land, georganiseerd tegen het geweld van de Joodse staat, tegen de Palestijnen in de Gazastrook, die weliswaar vooral moslims met pandoe betrok maar waartussen ook streng Joodse mannen zich bevonden. Ze zijn tegen het Zionisme. Dat is in hun ogen een beweging die eigenmachtig vooruitgrijpt op wat God beloofd heeft te zullen doen. Ze geloofden dat het beloofde nationaal herstel van Israël zal plaatsvinden op grond van bekering. Ze zien het Zionisme als een provocatie waarvan geen enkel heil valt te verwachten. En het oprichten van een staat, dat was een daad van ongeloof. Ze zijn tegen het gebruik van geweld tegen agressors, zoals nu tegen de Palestijnen in de Gazastrook. Op grond van de tenag, ik denk niet dat ze zonder bijbelteksten doen, op grond van de tenag kijken ze met leden ogen naar de huidige staat Israël en scharen ze zich bij de sympathisanten van Hamas, hoe ze elkaar niet kunnen raken. We gaan terug naar de eerste omslag, daar bij het meer van Galilea, want we waren uiteindelijk in Matthäus. Toen Jezus het huis verliet en bij de zee zat, zoals daar dan staat. En dat hij in het schip ging en vanaf de zee de gelijkenissen vertelde. Met de dat wat dus de profetische betekenis heeft, dat het evangelie van het koninkrijk naar de volken ging, naar de wereld. Maar dat niet alleen, die gelijkenissen vertellen ons ook hoe het met dat evangelie van het koninkrijk onder de volkeren zou gaan, tijdens de afwezigheid van de koning. En met deze kennis, deze wetenschap, vanuit dit perspectief, verstaan wij dan met de discipelen de gelijkenissen. Te beginnen met die van de zaaier die het zaad uitstrooit op de viervoudige akker. En van die akker zegt Yeshua, in de uitleg zelf, dat dat de wereld is, dus dat is duidelijk. En we weten dat het zaad uh, op plaatsen komt, terechtkomt, uh, waar het geen schijn van kans heeft. Ja, die boer die zaait nu eenmaal royaler dan ik op een kale plek in mijn grasveld. Hij is niet karig, er gaat zaad verloren, hij weet het. Maar uiteindelijk wordt hij gemaaid en binnengehaald en verheugt hij zich in de oogst. Hij wordt gezaaid met goed zaad, maar er is er ook één die de slechtzaad doorheen gooit. Dat is de tweede gelijkenis. En er is weinig aan te doen, zegt Yeshua eigenlijk. Trek het er niet uit, waarschuwt hij zijn discipelen, want die zouden de oplossing wel weten. Je weet wat er daar gebeurt: je trekt er een kluit uit en dat die wortels van onkruid en koren, die zitten door elkaar verstrengeld. En uiteindelijk trekken die misschien nog meer koren uit dan onkruid. En dan ben je nog verder van huis. Altijd maar weer dat. Onkruid, overal, niet alleen in je eigen tijdje, maar ook geestelijk. In het grote geheel, in leer en prediking, tot in de bidvertrekken toe. En tot in onze beste en diepzinnigste gesprekken. Altijd en overal steekt het de kop op. En zoek het vooral niet te ver. De derde en vierde gelijkenis over het zuurdeeg en het mosterdzaad... stellen de misstanden aan het licht die zich in de tijd dat de koning afwezig is, zullen voordoen. De compleet uit zijn voegen gebarsten mosterdboom, pompeus en decadent... waar zich van alles in nestelt. Noem één ding, bijvoorbeeld het virus... van het antisemitisme. En het zuurdeeg van de valse leer... dat op heimelijke wijze in het zuivere meel wordt gedaan... en het helemaal aantast, het hele christendom. Ook dat is een profetie over het volk aan wie in plaats van Israël het koninkrijk, het evangelie van het koninkrijk, werd gegeven. Nou, na deze vierde gelijkenis, dus zaaier, onkruid, uh, mosterdboom en, en uh, zuurdeeg, na deze vierde gelijkenis ging Yeshua weer naar huis, staat er in vers 36. En daar legt hij de gelijkenis van het onkruid. ...in de tarwe uit. De eerste gelijkenis had hij al eerder uitgelegd. En vertelt hij de laatste drie gelijkenissen. Als hij dus de vijfde, de zesde en de zevende gelijkenis vertelt... ...dan is hij weer thuis. Ik denk dat er dat niet zomaar bij staat. Dan is hij weer bij zijn volk. En in alle voorzichtigheid. Wat moet je daar anders uit afleiden... ...dan dat de laatste drie parabels, gelijkenissen... ...betrekking hebben op zijn volk Israël en bij zijn wederkomst. En dat Israël de verborgen schat in de akker en de parel van grote waarde is. Conclusie. En afsluiting eigenlijk. De onthulling van het geheimenis van de verharding... ...het geheimenis van de verharding geeft dus het antwoord op de vraag... ...waarom Israël als natie tot op heden geeft het antwoord in de tijd de Messias nog niet heeft omhelst als de beloofde verlosser. Waarom niet? Wat zegt Paulus tegen ons? Te willen van jullie. Om uwend wil. Dus wat hebben wij te vertellen? <lacht> Voor ons geldt dat Israël's tekort onze rijkdom is. In Jezhua. Reden te meer om nu, juist nu, biddend achter Gods volk te staan... En Israël lief te hebben. Met de liefde van Yeshua, Messias. Bijna aan het eind. Wat ik had kunnen doen, maar wat ik niet meer doe. is hier een stuk van de geschiedenis van Jozef invoegen. Volgens de rabbijnen betekent die nieuwe naam van Jozef Safnat Panea. betekent onthuller of ontdekker. Nou, na zijn verwerpen, nadat Jozef door zijn broers verworpen was. werd hij de onthuller. ...van de verborgenheden en dat door de wijsheid van God. Het is ook schitterend om het te zien. Maar goed, dat gaat nog allemaal niet. Ik moet met het verhaal aan een eind komen. Het is niet af. Niet alles is gezegd wat je erover kunt zeggen. Voor mij zitten er ook nog genoeg vragen in. Maar wat ik hoop is dat het in ieder geval een aanzet mag zijn... ...tot verder nadenken en onderzoeken erover... We hebben het voeren stilgestaan bij de verharding van Israël, en wat aan Paulus daarover is geopenbaard. En in dat verband hebben we ons bezig met de vraag waarom Jezus dus in gelijkenissen sprak. En hoe zit dat dan met ons en met de kerken? Als wij om ons heen luisteren wat uitleggers en bijbeleraren, predikanten en voorgangers schrijven en zeggen, dan denk je wel eens, wie moet je nou geloven? Kiezen we dan toch maar voor de beslotenheid van een grotere of kleinere groep, persoon of gemeente? Je moet je toch ergens veilig voelen? Nee? Nou ja, en dan is het ook maar het, het zekerst om je eigen bastion van waarheden op te bouwen, wil ik niet zeggen, maar in ieder geval wel te bewaken. En in het ongunstigste geval... Je pijlen van daaruit te richten op alle die het wagen niet met je eens te zijn. Als we achterom kijken wat de weg van de kerk is geweest tot op de dag van vandaag toe. Dan zou dan al dat, pre, al dat preken en spreken en schrijven. Ik kan niet van alles zeggen dat doe ik ook niet. Maar niet een vergelijkbaar effect hebben gehad als het spreken in gelijkenissen die niet verstaan worden. Overkomt ons niet hetzelfde in een andere vorm. Word je niet horende dol van al die stemmen... die elkaar op internet, kerken, bewegingen en groepen verdringen en bestrijden. Met de beste bedoelingen overigens. Ieder pretendeert de waarheid te hebben. Hoeveel werpen zich niet op als leraar en leider, als herder... In de gelijkenissen van het mosterzaad en, uh, en het zuurdeeg zijn al die kwalijke ontwikkelingen voorzicht. Yeshua die huilde om de verharding van Jeruzalem, zijn eigen volk. Niet een traantje, maar uit de grondtekst blijkt, heb ik gelezen, dat hij voluit weende. Hij liet zijn tranen rijkelijk gaan. Zijn hart brak van smart. Zou hij hem ons ook wel eens een traan laten? Als wij tenminste deel uit willen maken van het koninkrijk waar hij het steeds over heeft. Als hij ziet hoe het er soms toe gaat. En u en mij, ik sluit hem zelf weer in. Is het ons ook wel eens tot droefheid? Niet alleen wat er in de grote wereld van de kerken gebeurt. Maar ook dichter bij huis, ten onze eigen kringen toe. Fariseeën hadden veel, de Torah, de profeten, de geschriften, ze hadden zelfs de Messias in hun midden. En toch hadden ze ook weer niets. De tranen van Yeshua over Jeruzalem betroffen hun onwil. En onwil is hard, daar begin je niets tegen. Het is toch aangrijpend dat Yeshua daar op de Olijfberg huilde om Jeruzalem. Gaf hij het op? Kon hij niet verder? Hij ging verder. Hij ging zelf door het oordeel. Door de dood heen redde hij wat niet meer te redden was. Zijn geliefde volk. De dode vijgenboom moest weer tot leven komen. En kwam weer tot leven. Niet door zijn tranen. Die wel getuigen van diepe liefde. En van een hartstochtelijk verlangen naar zijn volk. Maar reddend deed hij het door zijn bloed. Tranen en bloed. Wat een liefde. Ook voor ons. Die het er niet beter hebben afgebracht. Dan de ontrouwe bruid. Waarom hij weende. Zijn oogappel. Die heeft hij lief gehad met een eeuwige liefde. En met wie wij ons zo innig verbonden weten. Aan de wijnstok. Halleluja. Amen.